Ik heb het eerder tegen u gezegd en ik herhaal het hier nog een keer. Nederland veroordeelt ten scherpste deze inval door Rusland op Oekraïens grondgebied. Het is een daad van ongekende agressie op geen enkele manier te rechtvaardigen. Die een ernstige bedreiging is voor de stabiliteit in Europa en in de hele wereld. Waarom is dit zo ernstig? Dit is zo ernstig in de eerste plaats omdat dit raakt aan, precies wat ik net zei, die naoorlogse, maatschappelijke en volkenrechtelijke ordening van de wereld. Dat het tussen beschaafde staten onbetamelijk is om elkaar binnen te vallen. Dat we elkaars grenzen respecteren. Dat we respecteren dat staten hun eigen ontwikkeling kiezen. Over hun eigen toekomst gaan. Dat er geen bufferstaten zijn. Dat je van alles mag vinden van andere landen, maar dat je ze niet binnenvalt. De tweede reden waarom dit zo ernstig is... ...is omdat het raakt aan de veiligheid en stabiliteit in heel Europa. Dat raakt dus ook Nederland. Het is de taak van een regering om het land veilig te houden. Dit raakt aan onze veiligheid van het hele navo-grondgebied van de Europese Unie. En daarom is dit buitengewoon ernstig en vereist dat onze volle aandacht... ...en die zullen we de komende tijd ook aan geven. Deze daad kan niet onweersproken blijven. Dat is de reden waarom Nederland vindt dat er maximale sancties moeten worden aangekondigd tegen Poetin en zijn regering. Het is niet het Russische volk waarmee wij in conflict zijn. Het is Poetin en zijn regering waar we ons tegen richten. En wij zullen dus vandaag en morgen en de komende dagen in alle verbanden waarover over gesproken wordt, de Europese Unie. Vandaag is voorzien een extra vergadering van de Europese Raad maar uiteraard ook in De Navo en op alle andere plekken eh, alles aan het doen om ervoor te zorgen dat die reactie zo stevig mogelijk is. Het komt gewoon dat als je oefenverdelingen te denken. Voor welke reden in de wereld, anywhere in de wereld, moet je denken, Halliburton. Ik ben vervendigd dat Dick Cheney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 Dat dwarft Saudi-Arabië's reserves. Dus so we talking over de volgende Saudi-Arabië. Dat is Dick Cheney wilde met Irak, George W. Bush is een of beetje een oilman. Although het is hard om te zeggen wat George W. Bush was, van uh, anything. really. he nooit did veel van anything except drink. So, en een born-again christian. Dan komt bij het volkenrecht. Over de juridische basis voor militair ingrijpen is veel discussie geweest. Daar werd en wordt.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 Good, Thank you, me, sir. Yeah, welcome. The ambassador. Thanks nice for coming. Come on, you know our Hello. ambassador there? Hi, Grant. How Good morning. You know the Vice President? Sir. I All right, to see you again. President? sir. How are you, sir? Nice. Hello, y'all. It's such an honor for me to welcome you in the Oval Office. Uh, you have been a steadfast friend in the war on terror.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 Waren onvolkomenheden? Ik zeg het de heer van de Vries na. Ja, er waren onvolkomenheden. Ik zal er ook op ingaan. En loop ik er niet voor weg. Liep u maar weg. Dit is toch ongelooflijk. U zegt gewoon, ja, er zit zoveel jaar tussen. Er is een rapport geweest.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 De persoon, hoe die gehandeld heeft. Is daar nou een mogelijkheid om daar enige reflectie te kennen? Het is merkwaardig als de hele discussie zou worden verengd... tot de rol van uh, deze premier, omdat hij toen ook premier was. Voorzitter, ik loop totaal niet weg. Dat heb ik nooit gedaan voor mijn verantwoordelijkheid. Yes. Ik ga in op uw vragen. Yes. Maar het is wel goed om aan te geven dat er meer is dan alleen de premier van toen. Yes.